It's all for the ball. Barman roept, hé hey mensen, we gaan sluiten We hebben een probleem, <laughs> je kijkt me lach ons aan En ik weet, we moeten zo naar buiten Je ogen, die beloven hier en hier. Maar de tijd dringt, heb ik die mazzel weer Ja, ik weet het is er Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van. 6 uur. Marjan Hageman met het NOS-journaal. Nederland is niet langer de grootste ecstasy ter wereld, zegt het landelijk parket. Die positie zou zijn overgenomen door Canada. Sinds eind 2007 is er in Nederland geen ecstasy-laboratorium meer ontdekt. Volgens het landelijk pakket wordt er minder geproduceerd doordat er steeds minder grondstoffen uit China komen. Dat heeft volgens het OM wel tot gevolg dat in Nederland pillen op de markt zijn gekomen met andere gevaarlijker stoffen erin. Minister Klink van Volksgezondheid probeert de overtollige vaccins tegen de Mexicaanse griep terug te verkopen aan de fabrikanten. Daarnaast lopen er volgens het ministerie ook nog gesprekken met andere landen die mogelijk een deel van de vaccins willen overnemen. De minister had 34 miljoen doses vaccin ingekocht, maar door het milde verloop van de Mexicaanse griep in Nederland zijn dat er 21 miljoen te veel. Noordbeveland in Zeeland is de eerste gemeente in Nederland waar na de verkiezingen van woensdag een college is gevormd. VVD, SGP en CDA zetten hun coalitie voort. Ze kregen bij de gemeenteraadsverkiezingen samen acht van de 13 zetels. Overvallers hebben vanmiddag toegeslagen bij het grootste pokertoernooi van Duitsland. Het toernooi wordt gespeeld in een vijfsterrenhotel in Berlijn. Volgens ooggetuigen waren de overvallers gewapend en gemaskerd. De politie zegt dat er niet is geschoten. Er was een miljoen euro in kas, maar hoeveel de overvallers hebben buitgemaakt is niet duidelijk. De politie in Drenthe slaat alarm over de vele diefstallen van airbags in de provincie. In het afgelopen half jaar zijn er ruim 100 airbags uit auto's geroofd... en de aangiftes blijven gestaag binnenkomen. Vooral airbags uit Opels zijn geliefd bij de dieven. De schaatsers Tetjan Bloemen en Jorien Voorhuis staan op het NK Allround... na de eerste dag bovenaan. Bloemen was bij de mannen achtste op de 500 meter en won de 5 kilometer... Voorhuis won bij de vrouwen de 3000 meter nadat ze zevende was geworden op de 500 meter. Het weer, vanavond snel kouder met minima tussen min 7 in het noordoosten en min 3 in het westen. Morgen opnieuw zonnig, het wordt dan 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Menu entertainment for you Dit René Vroger hier op CFM Zandvoort en u luistert naar het tweede deel van Entertainment For You. Ook een leuke plaat, hè. Ja. ja, het is zeker een uh, hele leuke plaat, Rudy. Daarom draaien hem ook. Ja, zeker weten. In ieder geval, dit is het tweede deel van Entertainment For You hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio, denk ik zomaar. <laughs> <laughs> Al twintig jaar. <laughs> Jongens, wat kunnen we het tweede deel verwachten? Ja, we zijn er met van alles en nog wat bezig, hè? Ja. En we hebben natuurlijk Henry en het, de enersvlieg. En dit, uh, deze week een uh, hele aparte, denk ik. Ja, hele aparte, Rudy? Ja, wel een, uh, een klassieker, maar er zit een verhaaltje achter. Nou, Wij houden, we zijn gek, kijk, we zijn gek op verhaaltjes. Dat dacht ik al. <laughs> Daarom doe ik het ook. De verzonken stad. De diamant. <laughs> Allemaal bassinader, ja. <laughs> nou, ik denk tijd, dat het tijd wordt voor een, uh, een gezellig plaatje hier op CFM Zandvoort natuurlijk. Blijf lekker luisteren met uw bord op schoot uh, op uw bank. En uh, ja, zometeen uh, het showbiznieuws nieuws met popstar Henry. We hebben nog heel veel andere leuke nieuwtjes. Ja, je hebt het over met bord op schoot. Uh, ik heb erg honger, dus uh, waar zitten we hier? Hoe heet het? Het plein? Marktplein, toch? Nee, uh, Gashuisplein. Gasthuisplein, daar zitten we. Dus hebben we een bordje over, kom even langs. Kom even langs, we hebben Kijk alle het honger. Het zou wel een keer leuk zijn, hè jongens, als dat een keer gewoon gebeurt. Ja, daar heb nog een lekkere, lekkere soufflaki of zo deze kant op komt. Heerlijk. Nou, u kan ook nog steeds natuurlijk bellen naar de studio en een plaat aanvragen. Dat kan allemaal hier bij CFM Zandvoort. Bel 023 573-1969. Nogmaals, 023 573. 573-196-9 en, en geen witlof. En dan krijgt nu een, een van onze, ja, onze fantastische jongens aan de telefoon: Rudy Pascal. En Dank um, je. ja, Dankjewel. dat uh, wordt uh, heel erg gezellig in ieder geval. Blijf lekker luisteren in deze tweede uur van Entertainment for You. I remember you stepped in the store and you My Ik heb geen gel oh, in, ik moe. heb geen in. ieder geval, dit is Aanhoek hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Nu, Rudy heeft een nieuwsfeitje. Ja, en het gaat over dit nummer. Ook is het carnaval uh, net voorbij. En uh, Jos van ons dacht, ik ga een leuk nummer doen. Nou... Dat was het misschien ook wel. Maar de zangers, of wat is het, de zanger van Busje Komt Zo. Heeft dus, ja, vond het dus niet leuk dat het nummer is uitgebracht. Maar hij zegt, het nummer is gebaseerd op Busje Komt Zo. Geloof jij dat? Ik geloof het niet. We kunnen hem even laten horen misschien. Hebben we hem klaarstaan? Dit is Busje Komt Zo. Er liepen ja, Nou, hey, nu iets zeg De een vroeg aan de ander, Zeg jij misschien hoe laat? Hoe laat komt hier de bus Om het uh, heel hoe in het half uur hier de bus? Nou, even kijken hoor Het begin lijkt hè Ja, ja, ja, ja Ik ga ze aanklagen <laughs> Pascal begint van te stomen Ja <laughs> Kom terug, hé! Hey. Ja, het is, gewoon ge het is gewoon gejat, jongens. Ik het is gewoon pure ja, hij jatterij. Hij heeft gelijk, hè? Hij heeft gewoon gelijk. Hij heet uh, Bas van de Toren. Bas van den Toren? Ja. Oké. Okay. Ja, het is een beetje een flauw interview wat er staat. Hij zegt, bent u van Bassi van Adria? Nee, dat schrijf <laughs> je ook. Andere Bas. Bas slaat van Toren. Ja, het slaat echt nergens op. Maar ja. Nee, in ieder geval. Dit soort nieuwtjes hoort u altijd bij Entertainment for You hier op CFM Zandvoort. Normaal altijd heel veel interviews en heel veel reportages. Maar vandaag doen we eventjes lekker cool down. Want volgende week hebben we hele grote artiesten, Pascal. Ja, hele grote artiesten. We hebben de Piratenkoning de Piratenkoning live in de uitzending en Thomas Berger leuk en de Piratenkoning voor de mensen die het niet weten dat is Jannes ja nou heel veel gezellig Zo. we hebben Jannes in de house en uh, ja dat is gewoon heel erg leuk dus volgende week zeker ook luisteren naar entertainment voor you op uw leuke radiozender. u gaat luisteren naar de nieuwste van Rihanna hier op CFM Zandvoort. Het was nog niet eens licht, maar voor een vroege vogel maakt dat weinig uit. Het is nog rustig op de baan, ik heb een prima zicht. Op de radio, een liedje dat ik fluit. En niet ze klagen, ik zit lekker in mijn vel. Nee, ik hoef niet elke avond voor de buis. Deze wagen draait zijn kilometers wel. Het is mijn tweede haas. Hola die hey. met mijn terugleiding van A naar B. Hela hola die hey. en een vrachtje neem ik mee. Onderweg neem ik de tijd, van haasten en maak me dol. Bij blijf ik dan even staan. Geniet van de gezelligheid en gooi mijn tank weer vol. Om uitgerust weer verder door te gaan. Klagen, ik zit lekker in mijn vel. Ik hoef niet elke avond voor de buis. Deze wagen draait zijn kilometers wel. Het is mijn tweede huis. Hela, hola, die -end. Het slapen gaan en niets te klagen. Ik zit lekker in het vel. Nee, ik hoef niet elke avond voor de buis. Deze wagen draait zijn kilometers wel.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 Morgen drukt zich naakt tegen me aan. En ze fluistert zachtjes dat ze zo een dag kan blijven.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 De tijd maar praten waarom stapt ze nou niet op? En onder het... Ik zou zo graag twee armen vinden. Die me lang en lief omhelzen zouden. Ja, Jeroen van uh, Koningsbrug en Dennis van de Ven, oftewel Jurk. Ja, ik ben benieuwd wat voor Jurk mijn vriendin vanavond weer aan heb. Ze komt zo langs, hè? Met een <laughs> mooi uh, gedicht. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. In ieder geval, ja, Jurk een nieuwe hitsensatie, om het zo maar te zeggen. Ze hebben op nummer 1 gestaan, plotseling... En... Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel een leuke, leuk... Leuk uh, nummer, hè? Ja. ja. Ze zijn uh, ook bekend via Draadstal, draadstal, voor de mensen die niet weten wie dat zijn. En nu zijn ze met een theaterduur, Jurk, neem ik aan. Hè? Ja, in ieder geval heel erg leuk. Dat is, is de nieuwe hitsensatie Jurk. <laughs> en uh, van een hitsensatie gaan we naar een eendagsvlieg met Rudy Nicola. En dat was een hitsensatie. Het was een van de eerste hiphopartiesten die ooit... Een, uh, ooit uh, wacht even, ik ga helemaal overnieuw. Even zo'n spool gelijk. Ja, dus een van de grootste hip-hop-artiesten ooit. Is de, deze week de ene vlieg. Wonder Mike, Master G en Big Bang Hank. Een lijken namen uit een heel andere scene. Ik ga niet zeggen wat. Hebben in 1979 een grote hit te pakken. En, waren de eerste en kregen dus de eerste commerciële rap-single. Ze bereikten zelfs de, num uh, de nummer 1-positie in de top 40. Nederland was overig uh, overig overigens. Het gaat lekker hé vandaag. Jongen, jongen. Jonge. Je hebt geen spraakwater gedronken. Nee. Hey, Heb jij <laughs> nog wat van me staan? Nee. <laughs> ja, ja. Vandaag was het iets heel anders: spraakwater. Spraakwater. <laughs> Ja, uh, uh, uh. Nee, oké, okay, we gaan verder. Het was het, uh, Nederland was het eerste land waar het op nummer 1 kwam. Na dit nummer hebben ze eigenlijk maar één grote hit nog gehad. En die kwam 30 jaar later. Dat was samen met DJ Bob Sinclair. En ze maakte het nummer Lala Song, nog steeds uh, redelijk bekend. Maar je kan uh, eigenlijk wel zeggen dat Hill Gang, de band van dit nummer, de grondlegger is van de hip hop, En daarom is deze week uh, de enigstvlieg, de Sugarhill Gang met Rappers Delight.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 Just acting up, then you take your friend—a master G.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 And on and on and on and on, like a hot button to pop, the it pop, the it pop, to it, it pop, to it pop, the pop, pop. You don't dare stop but come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep in stride, cause all I'm here to do is just wiggle your behind, sing it on and, and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. Sing it on and, and on and on and on and on, right, rock, y'all. I'll throw it on the floor. I'm gonna freak you here, I'm gonna freak you there I'm gonna move you out of this atmosphere, cause I'm wanna. Of a kind, and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jig, in your yo behind. I said, One, two, three, four. Come on, girls, I get on the floor. I come alive, yo, and give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I said, One, two, three, four. Tell me, wonder, Mike, what are you waiting for? To the hip. Hop the hip to the hip to the hip hip hop, hopper you don't stop. Rock it to the bang bang the boogie, say up jump the boogie to the rhythm of the boogity beat. Well, Skidlar bee 'bout we rock a Scooby Doo, and well, guess what? America, we love you. it we rock a roll with us so much so you can rock till you're 101 years old. I don't mean to brag, I don't mean to boast, but we're like hot butter on a breakfast toast. Rock it out, uh, baby -ba bubba baby -ba bubba to the boogie bang bang the boogie to the beat. Beat is so unique. Come on, everybody, and dance to the beat. Een Eendagsvlieg voor vandaag. <middels> Rapper Delight van de Sugarhill Hill Gang, hè? En ik uh, hoorde al vrolijk meezingen, dit liedje. Dus, ja, ik heb hem vroeger zelf gezongen. <middels> je hebt hem vroeger zelf gezongen? Zou je nog een klein stukje willen doen? Nee, nee ik, ken ik, weer, ik ken de tekst niet meer, jongens. Ik ken de tekst niet meer. Jammer. Oké, vliegen. <middels> Dat was de 1.04 voor vandaag. Hier op CFM Zandvoort. Zometeen showbiznieuws nieuws met popstar Henry. En blijf lekker luisteren tot aan 7 uur. Dit is nog steeds Entertainment for You. We gaan weer even naar een plaatje van Danny de Munk. En dit keer Lot uit de Loterij. Ik vind het een geweldige nummer. Dus blijf erin geloven, daar komt ooit jouw dans. Het leven is een loterij en ieder krijgt zijn deel. Meestal is het weinig en soms een beetje veel. Geluk en pech gaan samen, ja, neem dat maar aan van mij. Het leven is een lot. Het leven is een loterij. Het zijn de kleine om van elkaar te houden Geluk dat ziet van binnen Een lach, een traan, dus laat je zelf gaan Het leven is een loterij en ieder heeft een lot Soms heb je wel eens mazzel, maar meestal vang je bot Er valt niks te beloven, maar je hebt altijd een kans Dus blijf erin geloven, daar komt ooit jouw dans.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 Ja. ja, wij zijn lekker blij. Jij Als ik een lot vindt... uit de loterij win, Ik vind hem geweldig. Jij vindt hem geweldig. Ja, ik vind hem wel wat hebben. Ja, ik dus vind hem ook leuk. lekker. Lekkere ja. feeststampen gewoon, jongens. Ja. Lekker. Hij zit er weer helemaal in. Danny de Munk met zijn nieuwe cd... Dit is Mijn Leven, een geweldige CD vind ik zelf, en vandaag hebben we hem wel Echt een goed aanrader, gepromoot. He? De aanrader van deze, deze week is Henry. Goedenavond Henry. Hey, goedenavond Roy, daar zijn we weer jongen. Goedenavond. <laughs> Hoe is het? Goedenavond luisteraars. Ja, perfect hè. Prima, dus we zijn er helemaal klaar voor weer. En uh, ik heb gisteren even lekker even naar, uh, naar uh, Uri Geller gekeken, op zoek naar een nieuwe Uri Oké. Okay. Uh, en daar waren we hele leuke dingen bij gisteren. En uh, ja, daarnaast heb ik natuurlijk ook even nog e even X Factor even laten informeren hoe het daarmee gegaan is. Ja, vertel. Ja, daar heb ik gezien dat Femke inderdaad naar huis gestuurd is. En uh, vanuit de x campus En uh, ja, goed. Ik bedoel, uh, uh, zo beheert het, hè? Zo gaat het, hè. Zo is het nou eenmaal. Ik heb het persoonlijk zelf niet gevolgen, want we hadden gisteren. Uh... Een uh, et, ja, talentenjacht. En daar zat ik in de jury. En Roy en Pascal presenteerden net. Ja. Maar. Uh, um, en Uri Geller, heb je dat gevolgd? Ik heb het gevolgd. En. Uh, ja. En dan zie je op een gegeven moment toch dat die, uh, die joker. Ja. Die jongen die, we die nu weggestuurd is. Die, hoe heet die? Andrew of Ik ben even zijn naam kwijt. Die stevige jongen. Nee, nee, nee, die... Uh... We hebben het nu over Uri Geller, hè? Oh, oh ja, yeah. sorry. Ik weet, weet wel, die... Uh, <laughs> je weet wel, die ene, die ene illusionist, die Engelse... En volgens mij is dat een vreemde joker. Dus ja, ik ken ze moeilijk allebei natuurlijk dat we doorgaan naar de live-shows, hè. <laughs> maar ik, ik weet het natuurlijk niet zeker, maar volgens mij is dat hem. Oké. Okay. Dus, dus jij ja. denkt dus dat er een, dubbel, uh, een dubbele act is? Nee, ja, ik denk het wel. Maar die ene act is nou, nou in ieder geval niet naar, door naar de live-shows. En de joker wel, hè. ja. Dus dat wordt natuurlijk nog interessant. Maar ik moet zeggen, er waren weer hele, hele leuke eiksen bij. Ik vind het alleen jammer, die twee meisjes en heb je waarschijnlijk niet gezien. Nee, want ik volg het niet. Nee, daarom. Ja, dat is er niet te geloven, jongens. Kom op, ik. Ja, wij hebben het meestal erg druk op vrijdagavond. Ah, nee, dat geloof ik ook wel. Dat is ook wel zo, jongens. Maar in ieder geval, die twee meisjes, die, die vond ik ook erg goed. Die elkaar inderdaad en en dingen gewoon doorgaan via telekinezen tele of tele telepathie. Uh, die hadden van mij in de live shows gemogen, maar ze waren nog te jong. En ze, mochten, ze mochten volgend jaar terugkomen. Ja goed, ik, ik, ik ken die veel meer natuurlijk. Maar ik vond ze wel erg goed. Maar goed, wij, maar waren, dat, dat hebben we gehad in ieder geval. Uh, heb je trouwens gezien bij, uh, bij Show Nieuws dat Jos van Ossen pruik afgedaan heeft? Uh, nee. Nee. Nee. Nee. nee. nee. Oh, Jongens, jongen, je we hebt weer wat. Vertel. Oh, <laughs> ja, we hebben een erg drukke week achter de rug, Henry. <laughs> dus ja, wij, zijn een wij hebben een beetje buiten de televisie geleefd. Ja, je weet op een gegeven moment dat hij inderdaad een carnaval zit... met Jos van Os met zijn zachte geest, en Ja. En hij gaf ook aan. Dus het is zo'n grapje geweest met zijn vrienden. En... Nou is hij op een gegeven moment... in show-news heeft zijn waar in die tijd bekendgemaakt. En het is gewoon de Brabanderer Jacques-Pieter van Es. Ja, dat was al bekend volgens mij. Er werd eerst getwijfeld tussen Guillermo van de Tropical Danny en dus deze. Maar ja... Ja, we hadden het net ook eigenlijk over. Hij, hoe heet het liedje? Busje komt zo, hè? Ja. Daarvan is hij uh, afgeleid waarschijnlijk Die man die het nummer heeft ges geschreven of gezongen, die zegt dus harde, uh, zachte G, harde L, is afgeleid van mijn nummer, Busje komt zo. Ja, ja, je, je, je, kunt, er wat voor zeggen. je kunt er wat voor zeggen. Wij hebben hem net naast elkaar gelegd, Henry. En, en, wij, en wij zijn in de conclusie gekomen dat het gewoon totaal klopt. <laughs> ja, het is, het, het, je kunt wat we zeggen. Het is, de timing is iets anders, maar op zich is het natuurlijk dezelfde akkoorden, dezelfde melodielijnen die er wel in zit. Dat denk ik wel. Ja. Ja. Maar goed, ik ligt er niet zo wakker van eerlijk gezegd hoor. Nee, maar het is wel een leuke carnavalshitje. Maar ja, hij heeft het wel te verduren. Want eerst die videoclip die nu uitgezonden wordt worden vanwege de dames die erin zit. Nu weer plagiaat verhaal. ja, het gaat zo maar door hè, die muziekindustrie. Ach ja, ja, ja, het is gewoon verschrikkelijk als je kijkt naar dat ze elkaar het licht in de ogen kunnen. En dan hebben we het nog niet eens over die Kimberly, weet je wel, uit Hulsen. Kimberly ten Hulsen uit Elmere, heb je dat gevolgd? Nee, sorry. De Grammy Awards, hè? Ja. Ja, nou hebben we tegenwoordig ook een uh, songcontest uh, song, song en een, een talentenjacht voor ouderen. Ja. En zij heeft ook de Grammy Awards. <laughs> ja. Wat leuk. Ja, toch, hartstikke leuk toch, of niet dan? Ja, ik vind het leuk een gewoon. Een die achter die microfoon zit en een beetje proberen te zingen. Nou, ja. Dat dan de Grammy Awards. Nou, dat mocht niet Ze Hij heeft een, een, een rechtszaak aan de boek gekregen uh, vanuit Amerika uh, omdat het te veel leek op de Grammy Awards. Ik denk, ja, jongens, we zijn met godsnaam mee bezig. Ze dus zullen ik, dus ik, ik ontzettend bang dat op een gegeven moment allemaal dingen allemaal ge, ge, gejat worden en dat soort dingen meer. Ik denk ja, oh, jongen, jongen, dat is gewoon zielig. Het is gewoon zielig als je kijkt naar de Grammy Awards. En dan praat je over de Granny Awards. Dat is totaal niet met elkaar te vergelijken. Nee. Maar, dat vind ik dus echt zielig. Maar in ieder geval, uh, ze laat het niet meer zitten. Ze heeft een advocaat uh, aangeboden gekregen. En die gaat ermee aan de slag. Dus ik ben benieuwd hoe dat nog af gaat lopen. Maar je ziet op een moment hoe zielig alles in elkaar zit. Dan geeft het elkaar het licht in de ogen niet meer. Ja, ja, je moet het uh, je inderdaad uh, met de korreltje zout nemen af en toe. Ja, natuurlijk. Echt waar. Heb je, heb je de hele hype uh, goede tijden, slechte tijden nog gevolgd? Nou, ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk 20 uh, uh, tw jaar of zoiets, hoe lang? Lopen we nou 30 jaar? Nee, ja, ze hadden vier, de 4000ste aflevering. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, en uh, het klinkt misschien stom, maar ik heb er nooit één aflevering ervan kunnen volgen. Oké, okay, in ieder geval heeft het uh. opgeleverd 1,6 miljoen kijkers. Echt een mijlpaal voor GTST, wordt hier gemeld. Ja, goed, hartstikke leuk toch, hè? Ja, zeker weten. Maar je hebt echt nog nooit één uitzending gezien. Ik ook niet hoor. Nee, ik heb er nog nooit één uitzending van gezien. Ik, ik, ik hou namelijk niet van, van Nederlandse filmen, maar zeker niet van Nederlandse soaps. Dus daar kijk ik in principe eigenlijk helemaal niet naar. Want ik vind namelijk, de, het, het acteren vind ik allemaal gemaakt. En het is, die, kijk, als je naar Amerikaanse soap krijgt, kijk, dat is, dat is veel, veel eerlijker en veel opener. En dat lijkt me veel meer op de realiteit. Nou, de Nederlandse soapsters. Ik, ik, ik vind er echt helemaal niks aan. Maar ja, goed, dat ben ik hè. Ja, het is, ja jouw keuze. Ik hou meer van muziek, hè. <laughs> Dus, en ja, zoals je weet, dan, Jan Smit staat weer op één, oh. oh, Henry, toch? Ik ben nog steeds goed dat hoor je wel. Ja. Yes. Ja, maar dat hoort er ook bij. Maar je weet het, Jan Smit staat weer op nummer 1, hè? Van niks op één. Hij heeft uh, weer uh, duizend singeltjes gekocht. Uh, zeg het maar. <laughs> ja, zo werkt het toch tegenwoordig? Ja, natuurlijk. Bu buiten het feit dat Jan Smit natuurlijk een hele, een hele goede aanhang heeft... en dat er best wel heel veel mensen zijn die die singles van kopen... dat geloof ik best wel. ja. Maar ja, zo zit het gewoon in elkaar. Hè? Zo zit het business in elkaar. En dan zullen we volgende week merken. Als je kijkt naar waar die dan staat. Hè? Ja, ja, als hij dan weer hoog staat. Dan is het uh, toch echt single verkopen. Ja, als je inderdaad een paar weken achter elkaar hoger in de tipparade of de hitparade staat. Dan kunnen we er best vanuit gaan. Dat we op een gegeven moment inderdaad mensen zijn die het nummer gewoon gekocht hebben. En dat is heel belangrijk. Maar vaak zie je dus inderdaad dat mensen die worden dus gekocht. ze gelijk van niks op één. En de week daarna staan ze weer op 11. Of, uh, en dan, de week daarna zijn ze nog verder gezakt. En dan hoor je er niks meer wat van. Nee, precies. Jammer. Ja. Erg jammer. Nou, zo werkt het tegenwoordig, joh. Erg ja, goed. dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja. Dus wat dat betreft, uh, we laten ons maar weer uh, gebruiken. Hè, als artiest zijn. <laughs> nou ja, zo, zo erg is het toch niet in het artiestenvak. Nee, dat vond ik gelukkig nog wel mee. Het is natuurlijk ook nog wel steeds leuk om het te doen. En als je, als je de, de, de fund niet meer in hebt, moet je er ook inderdaad ook mee ophouden. Dat vind ik wel. Maar ik heb nog steeds plezier in. Ik doe het graag. En wat dat betreft, uh, ik, ik, blijf, ik blijf gewoon doorgaan. Ja, ja dat, dat, dat, dat, zou, dat wil ik je ook zeker aanraden. Absoluut. Want ik zo. ben een, een grote fan van je. Nou, dankjewel jongen. Het wordt tijd om elkaar weer te zien, hè. Ja, ja, ja, we moeten toch binnenkort weer eens een keer uh, eventjes uh, iets gezelligs gaan doen. Ja, daarom dus. Maar daar hebben we het nog wel even over. En dan kom ik weer eens een keertje naar Zandvoort toe. Kijk. En dan kom ik weer eens even kijken bij jullie. Dat, dat lijkt me heel gezellig, dat je weer even een keertje in de studio uh, aanschuift. Ja, natuurlijk. Zeker weten. Dat moeten we dus een keertje live doen uh, als ik binnen in de studio ben. Ja, en dan gaan we even, daarna even lekker naar de Griek of zo. Even uh, maken. Ja. <laughs> Gezellig. <laughs> ik begin nou, nou al honger te krijgen, weet je wel? Ja, ja, ja. Wij ook. Wij gaan straks naar de Griek en wij zitten hier al vanaf vijf uur met een rommelende maag. Geweldig, geweldig. <laughs> dus... ik, ik, ik heb er straks heb ik pizza's besteld hier. Dus we gaan lekker pizza eten daar. Oké, dat doe okay. je goed. Ja. Heb je vanavond nog plannen? Uh, vanavond heb ik helaas nog geen plannen, dus uh, ik doe het even rustig aan vanavond. En uh, ja, volgende week heb ik het weer druk, dus wat dat betreft, uh, dat gaat ook gewoon door. Dus het gaat op en af, hè? Ja, ja, ja. De ene week minder, de andere week meer. Ja, maar het zie je toch in het, in het voorseizoen is het natuurlijk vrij rustig. En dat komt dadelijk, krijg je de, de, de diverse activiteiten weer, festiviteiten. En dan, uh, dan heb ik het gewoon weer druk. ja maar goed dan moet ik even kijken hoe we dat doen dan met met met het shownieuws daar doen we dat even van tevoren klaarmaken en hoe we dat gewoon als tijdens het optreden dat maakt het ook niet uit ja nee dat komt ja, helemaal, helemaal goed. gezellig uh, Henry. ja natuurlijk zeker weten en, uh, Laten jullie gelijk deel uitmaken van we zijn, ja we zijn hartstikke blij met je met je inbreng elke week weer ja ik doe het graag en uh, ja het, het is, je bent zo weer een paar jaar verder hè ja, ja voor de je het weet uh, ben je benen de speed maar tien jaar bezig of uh... Ja, ja, dat gaat heel rap hoor. <laughs> dus, uh, <laughs> maar goed. Hé, we mogen jou een hele fijne avond wensen. Ja, dankjewel jongens. En jullie ook heel veel succes weer. En een heel fijn weekend voor uh, iedereen en de luisteraars thuis ook. Dus en, uh, ja, graag tot de volgende keer weer. Tot ziens dan. Hè. Ja, tot ziens Henry. Henry. Tot volgende oh. week. Hoi. Hoi, hoi. En dat was Showlings met Popstar Henry. We gaan snel over naar muziek. En zometeen zijn we zeker bij u terug. Hier bij ZFM's Antwoord Entertainment for You.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 See you. Ik ben al moe, maar uh, ik vond het bijna slaap van <laughs> dit nummer. Terwijl het wel goed doet, hè, Nederland. Tien weken op nummer 1 gestaan. Ja, hij is wel heel mooi. Ik, ik, maar ik op, op dit moment... Uh, <laughs> ik iets <je> anders. Doe <laughs> dan nog een keer Ryan Shaw. Nee, grapje. Hé, maar uh, Rudy, uh, wat is het nou, nou met de ja, oma achter de knoppen? Ja, het is wel een leuk bericht. Er is een 69-jarige uh, vrouw. Die bijna elke week in de Franse nachtclubs en op festivals draait. Ik heb op, uh, dat heb ik dus op internet gevonden. En misschien kan je zelf even kijken. Het is www.knurps.nl Daar staat er ook een plaatje van die vrouw. En je ziet dus de, uh, de, ja, de tafel. En je ziet de... Uh, ja, hoe heet het? Koptelefoon. En ze heeft dus allemaal diamantjes erop. En ze heeft ketting om. En ze, dus, ze doet erg populair. Ik, ik heb het ook gezien bij een, een mail die ik kreeg van Willem Wever. Daar ben ik nog steeds als kind als lid van. Ik wil <laughs> nog steeds afmelden. Maar daar ben ik nog steeds lid van van Willem Wever nieuwsbrief. En uh, inderdaad, ik heb die foto ook gezien. Ik moest er zo om lachen. Ik vond het wel heel erg leuk. Ik heb het op de televisie gezien. Okay. Ander medium. Dus, ja, ander ander medium. medium. Nee, dat was zo. Dus dus het is nu wereldberoemd. Uh, ja. Dus, wereld ja. Ja, dus Pascal, wel. als je je opa bent, ja. <laughs> komt het helemaal dat, goed. Dat zijn al nee. bijna zover. Dus, uh... <laughs> nou, de volgende plaat die u gaat horen, had ook een enig vlieg, vlieg kunnen zijn. Ja. En dat is uh, Dev Rhymes Ik geloof dat ik vlieg. Ik geloof dat ik vlieg. Ik geloof dat ik vlieg. Ik rook geen biet, geen stuk. Ik word alleen maar high van mijn eigen puff. Ik rook geen biet, geen stuk. Ik word alleen maar high van mijn eigen puff. Ja. Er is een nieuwe drugs op de markt. Wij noemen het puf, Amerikanen noemen het fart. Best wel gevaarlijk, dangerous. wat als je sambal eet, ben je meteen de klos. Zo maak je benen los, als jij gaat gillen. Als je peper eet, dan brand je je billen. En kan in een Ik geen bief, geen Ik word alleen maar high van mijn eigen bief. Ik geen bief, geen stief. Ik word alleen maar high van mijn eigen Oh shit, ik ben high. Zo Iedereen is high. heeft in mij donder. Goed, Want ik had mijn piffen stopt is een keer in mijn onderbroek. Maar goed, ik moest naar Suriname. Ik en mijn vriendin, vriendin, we gingen samen. Moesten langs de douane. Je weet dat daar weg gewoon. Politie had me aanvraag. Ja, waarom staat jouw boek zo boos? Zo, ik kan ik hol, hol, ik kan ik en hol. Politie zegt. Want de maat is vol. De sap kon nam te schieten. Raakte mijn vriendin hardiet. Maar de ra. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Naam me mee naar brutie brur. Ik een brutie brr. Ik kreeg een kruisverhoor van hier tot Tokio. politie zegt: die En ik zei no. Mijn man is er wel maar ik ben geen hobo. -ho. Ik werd gemeld en zo. Vervolgens op mijn broek naar beneden. Ik werd boos toen ik een harde scheet. En toen werd het. Uh, ha! Ik word alleen maar hei van mijn eigen buk. Ik loop geen vriend, geen stuk. Ik word alleen maar hei van mijn eigen buk. Oké, okay, nu zijn ze heen. Zitten maar achterna de machiné, de maffia, de bvd. En de gemeenschap van het ralala. De nee, premier Wim Kok, die wordt toch top van deze drokse. Nu wil hij lekker samen met mij gaan pro-boxen. Nu zijn ze aan de tocht, daar in de tweede kamer. Want in het kabinet komt nu een dope Surinamer dra. De MC Def Live, wel Def de Ik laat de hele centrum partij verhuizen naar de Belmor. Hehehehe, timer. Met de vrienden die heb ik een goede pand. Dat stuur ik Jan Maak. Lekker naar het buitenland, iedereen zegt he. Marokko, oh, oh, oh. Ik wil geen, bie, geen ik wil alleen ik alleen maar van mijn eigen ik, rook geen bie, geen ik word alleen maar ik ik ik ik alleen maar Dev Rhymes hier op CFM Zandvoort Even een grapje tussendoor We zijn alweer aan het laatste minuutje gekomen van Entertainment for You hier op CFM Zandvoort Volgende week belooft het echt een knal uh, uitzending te worden, hè Pascal ja, ja, dan hebben we Jannes en, uh, en uh, Thomas Bergen. Dus uh, ja, dat is toch best wel. Uh... Dat wordt leuk hoor. Wilt, ja. u, wilt u vragen stellen? Dat kan hè. Uh, ga dan even naar www.entertainment4you.tk. En dan kan u via onze huispagina u vragen aan deze artiesten vragen. En wie weet wordt u uh, wel gemaild. En dan kan u live uw vraag stellen in, u, in de uitzending. Dus dat even leuk. Ja, altijd al toch? Een keer gezellig. Doen. Ja. In ieder geval naar www.entertainment4you.tk. En daar zijn ook al uw suggesties allemaal welkom. In ieder geval, ja, dit was alweer de uitzending van Entertainment for You hier op CFM. Ik wil u bedanken voor het luisteren en wij zeggen u... Tot volgende week en een hele fijne avond. Ja, heel fijn weekend nog en tot volgende week. Zelfde tijd en zelfde zender. zender.